In Geneve bespreken vertegenwoordigers van de Syrische regering en de oppositie vandaag als eerste de situatie in de stad Homs. Zo willen ze onderling vertrouwen kweken, meldt persbureau Reuters. Op de conferentie in Zwitserland gaan de partijen vandaag voor het eerst direct met elkaar in gesprek.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 Radio 1. Woord. Woord. Woord. Met Frank Jochemsen. Goedemorgen. Uh, u bent er nog. Of u bent er al. Dat uh, kan ook natuurlijk. Het is even na zessen... Dit is Radio 1, de VPRO, met Woord. En we zijn met Woord al vanaf twee uur vannacht bezig. En dat kun je trouwens ook allemaal terugluisteren op uh, de site vpro.nl Woord. Maar dit is het allerlaatste uur van Woord. En in dit uur gaan de deuren van de perceptie wagenwijd open. Jazeker wel. LSD 25. Het werd eind jaren 30 ontwikkeld door de Zwitserse Albert Hofman. In de vorige eeuw werd het wereldwijd gebruikt door psychiaters... om geestesziektes zoals schizofrenie te, onderzo te onderzoeken en te behandelen. Het veroorzaakt zeer sterke trips en die gaan gepaard met hallucinaties. In de jaren zestig werd de druk ruimhartig omarmd door de hippiebeweging... en het werd een populaire manier om je geest te verruimen. De mind is even lekker over de scene te laten gaan... De RVU maakte in 1994 een documentaire over het gebruik van LSD. En daarin komt onder meer de arts Bastiaanse aan het woord. En die gebruikte LSD bij zijn behandelingen. En de bandopname die je hoort in de documentaire... zijn afkomstig uit behandelingen die door Bastiaanse uitgevoerd werden. Luister naar een documentaire van Vincent van Merwijk... over het gebruik van LSD en de effecten daarvan. De volgende 50 minuten hoort u zes mensen die in veel van elkaar verschillen... maar die één gemeenschappelijke ervaring hebben. Ze hebben allemaal LSD gebruikt. Een ervaring die zo ingrijpend was... dat het leven na de eerste keer LSD, na die eerste trip, nooit meer hetzelfde was. LSD zorgde met een schok voor een andere kijk op het leven. Een bijna spirituele ervaring die een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Professor Bastiaans... LSD laat je dan voelen wat er met je gebeurt. Hoe je bedreigd wordt, hoe je aangepakt wordt. Hoe mensen uit de omgeving die op afstand zitten... ineens als vrienden of vijanden naar je, naar je toe komen. Denken en voelen worden intensiever met elkaar verbonden. Terwijl in een zuiver wetenschappelijke situatie... die vaak meer gesplitst worden een van Bastiaans vroegere patiënten. Dan begon hij wat... moest hij wat in, het, in de kliniek doen... liep hij weg en dan was hij tien minuten weg... en dan was ik alleen. En dan kwam er af en toe zo'n angst over me. Zo'n vreselijke angst. En dan ging ik m n, m n wat wassen of mijn tanden spoelen... bij de wastafel, keek ik in de spiegel... en dan zag ik een ontzettend gezicht. Ik zag zo'n hoofd. Heel dik rode wan uh, uh, huid. En dat was ik zelf. Maar men... Mijn, mijn, de interpretatie van mijn beelden, van mijn, van mijn visuele beelden, was nog zo beïnvloed door die LSD dat ik mezelf zag als een soort groot monster. Daar. En dat, dat zijn afschuwelijke dingen. Simon Vinkenoog, dichter-schrijver. Ik merkte dat ik, bij wijze van spreken, duizenden levens binnen één minuut. Kon beleven. Tijd was helemaal verdwenen. Eeuwen van tijd en dan bleek het één minuut later te zijn. Bovendien uh, week de ruimte uiteen. Er was geen ruimte meer. Ik was die enige ruimte, ik was dat universum en in mij dan heb ik hele evoluties gezien totdat ik op een gegeven moment uitkwam in de baarmoeder van Anna van Meel, mijn moeder. Ik, ik was zowel zij als mezelf, voor zover je daarvan kunt spreken, in die vreemde regressie herinnering En met het nodige misbaar kwam ik als pasgeboren kind ter wereld. Jaap Jamin, hulpverlener. Dat is gewoon uit de jaren zestig overgekomen. Van als je LSD neemt, dan spring je misschien wel van een gebouw... omdat je kan vliegen. Nou Dat zal een keer voorgekomen zijn. Het grootste deel van de mensen die LSD gebruikt... die zal niet van een gebouw springen. Maar het heeft wel die mythe om zich heen natuurlijk. Soraya. Ik zag alleen maar monsters en... Uh, je ziet een soort karikaturen van mensen. En als jij die mensen ziet vanuit een angstig oog, zeg maar. Vanuit een angstige waarneming, zie je dat dus levensgroot. En Stefan Snelder, historicus-publicist. Dat verzette mij opeens in een wereld van. Uh... Ja, een wereld van licht. Zes mensen en één gemeenschappelijke ervaring. LSD, Een geestverruimend middel dat nieuwe werelden opent. Een middel ook dat bij gebruik niet zonder gevaren is. Zes mensen vertellen over hun wereld van de LSD... in deze aflevering van Gebeurtenissen. Vanaf begin jaren zestig paste professor Bastiaans LSD toe... bij de behandeling van enkele honderden van zijn patiënten. Mensen met oorlogstrauma's waarvoor er geen andere middelen voorhanden waren... om hun trauma's open te breken. Wat merk u dan? Het hevig ben ik. Bang, erg bang. En dan stil, ik kan dus niet stil zitten. Ik heel erg. Doe je ogen even dicht. dat ik kijkt of je dan iets merkt. Ik voelde me dus klam, Erg klam. Mm -hmm. En Ik weet dat de huilbu huilbuien misschien ik kan bedoel, ik niet huilen. Ik voel me alleen vreselijk wereldvreemd. Hele. 1987 verbood de inspectie van de geestelijke volksgezondheid... het gebruik van LSD bij deze behandelingen. In een goed afgesloten archiefkast... vonden we enkele bandopnamen van deze LSD-sessies. En met toestemming van professor Bastiaans... zult u fragmenten hiervan horen. Om de anonimiteit van zijn patiënten... die onder invloed van LSD zijn, te waarborgen... hebben we hun stemmen vervormd. De fragmenten die u hoort... zijn delen uit behandelingen van verschillende patiënten. Bij iedere eerste sessie legt professor Bastiaans uit... wat er zal gaan gebeuren. Die uh, vloeistof die gaat nou ongeveer 10 minuten werken. En dan uh, is het zo... dat u iets zal merken van een wat droge mond. Misschien iets van metaalsmaak in de mond. Het kan zijn dat u hier en daar in uw lichaam... Iets voelt zoals u dat wel eens meer hebt gevoeld, want u hebt nog wel eens wat lichamelijke sensaties, heb begrepen. En uh, dan zal u merken dat u langzamerhand een beetje emotioneler begint te worden en dat u behoefte hebt, om de te u we praten gewoon over alles wat er komt, en zo dus over alles het naar boven komt. En uh, dan geeft u de injectie en je gaat zitten en allemaal rustig afwachten. En na een kwartier zegt hij, uh, voel je al iets? Of voelt u iets, was het toen nog? Voelt u al iets? Nee, nog niet. Nou, nog even wachten. En even daarna, voelt u iets? Ja, het begint wat te bewegen om me heen. De beelden beginnen, wat, te, alles wat ik zie begon wat te golven. En kijkt u eens naar dat plaatje, dat schilderijtje dat er hangt. En inderdaad, boven de schoorsteenmantel hing een monsterlijk schilderijtje... van een smal steegje, ergens in een midden-Europees land... Het was een, een, een drakerig schilderijtje. Maar hij zei dat schilderijtje... dat uh, gebruiken wij altijd als testobject. Want zodra de mensen... de kleur daarvan zien verlopen... en, de, en het steegje... Uh, een rare vorm aan zien nemen... dan weten we dat, dat, de, dat de LSD gaat werken. Nou, zo gebeurde ook. En na een half uur was ik... Uh, begon het eigenlijk te komen. En het wonderlijke was eigenlijk... en dat herinner ik me nog erg goed van die eerste keer... dat... Uh, de sensorische eigenschappen werden vreselijk sterk. Alles werd groot om me heen. De, de, de, wat ik zag, wat ik voelde. Het, het was een. kleurenverschijnsel kwamen door. symmetrische patronen kreeg ik te zien. tussen alle normale dingen om me heen die ik bleef zien. En het was net alsof uh, of ik veel ruimer werd. En het, het was zo sterk dat ik dacht: Dit is het echte leven. Niet wat ik, het leven wat ik altijd leid, iedere dag. Nee, dit leven, dit is het echte leven. En wat is het jammer dat ik dat nu pas leer kennen. Merkwijnig hè. En uh, dat, dat hield even aan, maar dan beginnen langzamerhand uh, uh, angsten te komen. En dat gaat gepaard met, met bepaalde objecten waar je bang voor bent. Een voorbeeld, ik, ik zag zijn gezicht veranderen van Bastiaans. Het werd zo hoekig en, en gelig. En toen zag ik het opeens. Hij, hij was een Japanse soldaat. En ik werd vreselijk bang. Ik zei, nee, nee, niet doen, niet doen. En toen zei hij, oh, je hoeft niet bang te zijn, ik weet toch wie ik ben. En het me was het, en al die ervaringen die je opdeed onder LSD, dat je steeds, nog steeds wist waar je was, nog steeds de omgeving zag... Maar daardoorheen versterkt die enorme uh, oude ervaringen. Die dan ook niet continu op een hoog niveau bleven... maar ook soms weghebten nadat er een enorme ontlading was geweest... Of, en daarna weer aanzwollen tot, tot een nieuwe ervaring. Ik kan ook niet praten op dat ogenblik. Ik kijk of mijn mond dicht zit... We praten. We ja, praten. Het is, zo, het is zo vreemd allemaal. Ik ben zo vreselijk bang. Bang om het te laten gaan, misschien. Hoe zou je willen laten gaan? Gewoon in willoosheid. voorstellen dat mensen zichzelf hier mee deel om, om dat ze het prettig vinden. Ik maakte kennis met de LSD toen ik op de uh, kunstenaarssociëteit De Kring... Amsterdam, eind 58, werd gevraagd door een van de aanwezige uh, doktoren... of ik deel wilde nemen aan een uh, LSD-experiment. De grote dag was daar, 9 februari 1959... Ik werd uh, per auto op mijn werk bij de Haagse Post afgehaald, een uur of vijf. Onderweg kreeg ik vast die pilletjes toegediend, want die zouden na drie kwartier gaan werken. Dat waren kleine uh, 25 uh, micro gamma LSD25 van de firma Sanders. De bedoeling was dat ik er vier kreeg, kleine blauwe pilletjes... maar hij schudde er een te veel in zijn handpalm uit, ik dacht ze niet erg, een beetje te veel. <lacht> en dat waren zuivere doses van de maker zelf, Sanders. En uh, toen heb, werden mij een aantal wetenschappelijke tests afgenomen... maar ondertussen gebeurden mij de meest vreemde dingen. Want uh, alles wat ik ooit van mezelf geweten had... dat kwam op volkomen losse schroeven te staan. Ik merkte dat ik uh, bij wijze van spreken duizenden levens binnen één minuut kon beleven...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 En met het nodige misbaar kwam ik als pasgeboren kind ter wereld. Ik heb het naderhand de geanalyseerd als het doorsnijden van de navelstreng... het einde van een moederbinding die ik als enig kind opgegroeid met moeder alleen... altijd had gehad. Je zag de, de, de domme dingen van jezelf, de, de manieren waarop je duizend keer in je leven geschaamd had... en door de mand was gevallen. Aan de andere kant zag je dat er toch ruggen gaat en pit in zat. Onmiddellijk was er het als het ware een scheiding tussen goed en kwaad. Je wist wat je goed had gedaan en wat je kwaad gedaan had... Naar de hand wil je onmiddellijk aan, aan alle misverstanden... die je had opgelopen met andere mensen een eind maken. Maar de beelden die naar boven kwamen tijdens die LSD-sessie... tijdens het gebruik van LSD, was één grote chaos op dat moment. Nou, het, het was te veel van het goede. Je zat in een... Uh... In een overtreffende trap van de overtreffende trap heeft Henri zo gezegd. Elke kant waar je uitkeek week iets uiteen. Overal waar je aandacht op, op, op vestigde, uh, werd groter, verruimder. Uh, ging ademen, uh, leefde. Het was, uh, ik, ik maakte echt een soort uh, ja, dans van de moleculen mee een waanzinnig gebeuren... waarbij je dan voortdurend nog uh, aan je getrokken werd... en je doet dit toch voor de wetenschap, doe we nou even mee. Dus moest je weer terugtrekken uit een, uit een vreemd ver universum... om uh, uh, dingetjes te doen, uh, te schrijven, kruisjes te zetten. Ik heb toen ook zo'n uh, elektro-encefalogram gehad... dus dat er allemaal elektroden aan mijn hoofd werden bevestigd... en dat ik mijn ogen moest knipperen links kijken, rechts kijken... dat mijn hersengolven gemeten werden. Ik had de boekjes van Huxley gelezen die ik naderhand ook vertaald heb uit Geen Vrij Contact... Doors of Perception en Heaven and Hell. En ik had wel eens in Time Magazine gelezen dat Cary Grant LSD had gebruikt... en dat hij er veel aan had gehad. Maar ik was 1,32 en ik moet zeggen, mijn leven is intens veranderd. Ik ben me gaan interesseren voor dingen waar ik voorheen absoluut geen enkel interesse had. Want je merkt ook dat het veel meer aansloot qua religieuze my, my, mystiek beleven uh, bij de leringen van het oosten... dan bij het uh, christendom zoals dat op dit moment gebracht wordt. Mm -hmm. je, je zag de eenheid uh, der dingen. Alle tegenstellingen uh, die toch niet zonder elkaar konden. Je, je zag ze voor je en je beleefde ze. Het zwart-wit, het uh, dag-nacht, het warm-koud, het uh, licht-duister. Uh, alles, alles, alles. alles. Kunt u mij nou zeggen waar die, waar die vreselijke angst en absurditeit vandaan komt? Nee, dat kan ik u nog niet zeggen. Ik ga ook niet wat zeggen, want u moet eerst goed opletten wat er komt. U gaat dingen voelen, u gaat dingen zien. En, en dat moet u ons rustig vertellen. Het komt vanzelf, maar je kan niet met kramp iets laten gebeuren Het lucht. Eet de lucht. Daar komt hij van De, de operaties. Nee, maar als je operert. Want in de tuin ben ik geopereerd. Wat is er daartoe gebeurd? Dat ziet u toch. U kunt u zelf zo met maar punten zien gewoon. Dit is een verschrikkelijk Tekenen, objectieve tekenen wat verdooid ik zie. Kun u dat niet aan alles even zien dat ik dood dan ben nou ik weet precies wat angst is wel best mee ik best mee noemt u dat Je ik heb gezegd het wordt veel minder als je haalt of schreeuwt dat weet ik wel dat doe je toch niet dat kan niet houden. Dat weet ik niet. Waar heb ik verkeer. Ik ben zo godsverdelta. Ja, hij zei: um, Het was al heel gauw toen hij begonnen was. Herinner je nog je vader? Mijn vader is namelijk overleden in een Jappekamp, uh, al in 1941. En ik heb nooit verdriet gehad door het overlijden van mijn vader. Ik kreeg pas te horen toen de oorlog voorbij was. En ik nam het als een metrofect aan. En uh, dat was zo druk, ja, er was zoveel te doen. dat Ik had er nooit echt om gerouwd, uh, verdriet om gehad. En uh, dus Bastian zei, uh, hoe is je vader? Nou, zei ik, die is overleden in het jappenkamp. Herinner je nog het moment dat je me voor het laatst zag? Zei hij, jawel, zei ik. Ik stond op een schip en ik voer weg. Ik was bij mijn ouders geweest. Het was een eiland waar ze woonden. Bij mijn ouders geweest. En ik zag uh, hem wegvaren op een klein bootje. Hij had me weggebracht, want ik ging terug naar Java. Maar terwijl ik dat zei, was het alsof ik het weer voor me zag. En er kwam een ontlading. En ik kwam een, ontlading. Ik een ontzettende huilbui. En in die huilbui was het alsof ik bij zijn sterven was... Alsof ik bij dat sterfbed... in die in daar die midden in de Sumatranse oerwouden alsof ik daarnaast zat... alsof ik dat meemaakte. En... Um, het bijzondere was dat deze... dat deze ervaring... Men, eigenlijk men, een soort van... geblokkeerd gevoel naar mijn vader... of schoon, die al lang dood was... Open, openmaakte. LSD... naar mijn, naar mijn idee... Um, legt... Uh, Nee, laat ik het zo zeggen. Een mens beleeft verschrikkelijk veel, al vanaf zijn conceptie. Ik heb het moment van conceptie naar mijn mening meegemaakt. En uh, men kan alleen maar biologisch leven en fysiek leven... als men die ballast van al die geestelijke ervaringen... en geestelijke belastingen ook, uh, weg doet. En daarom heeft de mens een capaciteit gekregen... om alles af te sluiten wat hem niet ligt... Dat zit dus allemaal opgeslagen in, uh, in het hoofd, in de hersencellen. Ja. Er zijn menig proeven geweest van een of andere Russische hoogleraar. Die heeft, heeft hersendelen elektrisch gestimuleerd. En toen zagen mensen delen van hun van de jeugd helemaal weer voor zich. Ja. Nou, zo is het met LSD ook. LSD opent die, die wegen naar die geheugenbanken. U luistert naar de FVU op Radio 5. LSD is het product van een in de natuur voorkomende schimmelsoort. Het is reukloos, kleurloos en smaakloos. Het is een hard drug en in Nederland dus op de illegale markt te koop. Het middel wordt voornamelijk aangeboden op papierstrips. Soms ook in druppeltjes of pillen, waarop vaak staat aangegeven hoe sterk de dosis is. LSD werd in 1943 bij toeval ontdekt door dokter Albert Hofman. Een Zwitsers chemicus werkzaam in de laboratoria van Sandoz. En toen werd hij dus per toeval de eerste mens die, uh, die ooit een LSD-trip nam... omdat hij het fabriceerde. En waarschijnlijk bleef er iets aan zijn huid hangen. En het spul kan dus ook tot je doordringen via je huid. Dan wordt het gewoon opgenomen. Dus hij kreeg uh, een heel klein beetje aan zijn vingers. En hij kreeg uh, al een beetje rare uh, hallucinaties... En op een gegeven moment dacht hij dat het toch wel interessant is. Dus drie dagen later maakte hij het nog een keer en nam hij toen zelf de dosis. Hij uh, nam zichzelf als proefkonijn. Hij werd meteen onwel en uh, moest naar huis fietsen. Dat is een in hippiekring uh, beroemde fietstocht geworden, omdat hij uh, naar huis fietst terwijl de wereld uh, allerlei kleuren uiteenbarst. Oh, cool. En hij voor zijn gevoel dus ook uren over die tocht heeft gedaan. Dat Heel is de beschrijving die hij er later van gegeven heeft. Ja, ik kan misschien een stukje citeren. Oh ja, hij zei... Ik vroeg mijn laboratoriumassistent me naar huis te vergezellen ...daar ik geloofde dat mijn toestand een herhaling zou zijn... ...van de verstoring van de vorige vrijdag. Dat was dus toen het aan zijn vingers was blijven zitten. Maar terwijl we nog naar huis aan het fietsen waren... ...werd het duidelijk dat de symptomen veel sterker waren dan de eerste keer. Ik had veel moeite met duidelijk te spreken... ...mijn gezichtsveld zwaarde voor me heen en weer... En voorwerpen schenen vervormd als de beelden in lachspiegels. Ik had de indruk niet in staat te zijn me van mijn plaats te bewegen... hoewel mijn assistent me later vertelde dat we in een vlot tempo hadden doorgefietst. En een uur later... Een demon was in mij binnengedrongen en had bezit genomen van mijn lichaam... mijn zintuigen en mijn ziel. De stof waarmee ik had willen experimenteren had mij overwonnen. Een verschrikkelijke angst waanzinnig te zijn geworden hield mij vast. Ik was in een andere wereld terechtgekomen, in andere ruimtes, met een andere tijd... Ja, Hofman wist natuurlijk niet wat een trip was. Dus hij zat erin. En voor hem was het natuurlijk heel erg angstwekkend. Ja, want dat was de eerste keer. Ook de eerste keer beschreven. Ja. Ik ben aan, aan het zoeken wat... Vorig jaar werd er in San Francisco... Uh, uh, de, de 50e verjaardag van LSD gevierd. Want San Francisco is daar natuurlijk de, de plek voor... En toen deden ze weer de bicycle ride. Toen hij namelijk LSD voor het eerst gebruikt had. Ging je op de fiets naar huis en ondertussen ging in hier. En ik dacht dat hij heel langzaam reed, maar hij reed heel hard. En de gekste dingen gebeuren. Dus ze hebben met z'n allen op de fiets gegaan die dat ze toch je nadoen. En hij kon er zelf niet zijn. Hij heeft een video-uitspraak gedaan uh, uh, over uh, 50 jaar consciousness research. I see the true importance of LSD. The kikion of our time in its ability... ...to provide a pharmacological aid to meditation. Aimed at the experience of a deeper, all-encompassing reality. A reality in which the outer material and the inner subjective world's transmitter and receiver are experienced as one. En de eenheidservaring, dat is echt de allergrootste ervaring die er is ter wereld. Het je voelen met alle dingen. Dat is, dat is een droomstaat. Het is de vervolmaking waarvan Jezus Christus... Uh, ik en de vader zijn een 2000 jaar geleden sprak. Het ware belang van LSD, het kikion van onze tijd... ik weet niet wat een kikion is, dat is een Grieks woord... het de vermogen om farmologische hulp bij de meditatie te zijn. Uh, bedoeld om een diepere, allesomvattende werkelijkheid te ervaren. Een werkelijkheid waarin de buiten... Materiële wereld en de binnen subjectieve wereld, de ontvanger en de zender, als één worden ervaren. Waar inderdaad de grenzen tussen binnen en buiten vervallen. En dat is, uh, nou, dat is waanzinnig interessant. En dat klopt ook wel volgens jou? Absoluut. Ja, deze man verdient een Nobelprijs. Maar hij heeft hem niet gekregen. Nee, maar de uitvinder van de DDT wel. Dan moet je zien wat DDT heeft gedaan. Het ging ook niet. Ik is het kon niks. Nee. <laughs> Stopt u even, alsjeblieft. Als u maar verteld wat u voelt. Zeg het? Als je maar vertelt wat je voelt. <coughs> ja, dat is vergeten. Dat is verbaasd. Ik denk niet met slikken. Nee? Ja, hoeft ook niet te slikken. Ja, maar ik krijg ik soort hout weer. Ja. Ik ben natuurlijk als kind wel eens benaderd geweest. Ja, astma. En dan, geen Kinkhoest. Nee, ik had. indische spru. En. Mm -hmm. um... toen dachten ze dat dus ik zou stikken. Ik kon het niet meer. Slikken. Hm. Dat is Het is net of je eigen raam te Je kan prettige dingen beleven, maar je kan ook heel onprettige dingen beleven. Ja. En de mensen die dus in de oorlogstijd de meest verschrikkelijke dingen hadden doorgemaakt en dit weer herbeleven, die kunnen urenlang in een rottoestand zijn. Hè? Dat ze het allemaal weer zien, dat we weer voelen, en we bijna doodgaan, anderen zien doodgaan. Dat zou je maar gebeuren. Ja. En daarom moet je weten als therapeut op dit gebied hoe je zo'n proces begeleiden moet. Dat is mijn grootste opgave geweest. Hè? Hoe kan ik als het ware de juiste begeleider zijn... bij het loskomen van al die emoties, al die gevoelens... al die dromen, al die nachtmerries? Ja, maar uh, uw behandelingen met LSD zijn altijd zeer controversieel geweest. Ja. Waar is die angst dan zo op gebaseerd? Van ja, inspecties de... en... Gewoon de volksgezondheiddeskundige. Op de magie berusten dat. De magie van het middel? Ja. Nee. Dat de, het verhaal zich verspreidt: van die mensen gaan de gekste dingen doen. En dag en nacht. en Dat is levensgevaarlijk. Zo kon daarover gepraat worden. Ja, maar waarom, kwamen die, hoe kwamen die verhalen dan in de wereld? Van mensen die er zelf zonder goede begeleiding mee geknutseld hadden. Ja. En toen kwam de tweede keer. Ja. Die niet helemaal. Vertel eens hoe dat ging. Dat was um, op een feestje van iemand die jarig was. En toen zouden we dus met z'n allen zouden we een trip uh, nemen. En uh, nou, zolang we dus uh, in dat huis waren en mooie muziek. En gewoon met z'n allen een beetje, een beetje zitten blowen. Een beetje vaag zitten doen. Uh, dat was allemaal wel hartstikke leuk. En er gebeurde gewoon niet zoveel. En toen uh, kregen een paar mensen dus kriebel van... Uh, we moeten ergens heen. Toen zijn we dus weggegaan naar een, uh, een grote. Uh, ja, zoiets als de Melkweg, maar dan in Leiden. En. Uh, ja, dat vond ik toch al niet echt helemaal een, een kozere tent. Op dat moment was heel erg veel uh, bunkers en skins en zo. En ik was natuurlijk hippie, dus dat vond ik wel een beetje gewelddadig. En grote, stoelen mannen en zo. En. Uh, ja, toen kwam ik dus daar. En toen, toen sloeg ik dus uh, om in een echt zo'n zo paranoia-angsttrip. Uh, ik zag alleen maar monsters. En, uh... en ook echt monsters? Ja, echt monsters. Kun ja, kan je, kan je eens dat... omschrijven wat je dan ziet? Ja. Bedoel, wat, wat doet de LSD dan met je verbeelding? Nou, je ziet, uh, je ziet een soort karikaturen van mensen. En als jij die mensen ziet vanuit een angstig oog, zeg maar... vanuit een angstige waarneming, zie je dat dus levensgroot of groter worden, sterk lijnen in gezichten en ik, ik zag dus iedereen en tanden krijgen, zodra ze gingen lachen en uh, weet je alles was gewoon vals en naar en, uh... maar voor jou was het geen verbeelding maar werkelijkheid. Nee dat was absoluut werkelijkheid. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ah. Tot ik dus mezelf op een gegeven moment ook nog zag lopen als karikatuur. Dat was helemaal schrikken. Ja dat was heel erg schrikken. Ja dat was echt. Uh... Ja dan, dan zie je dus omdat ik zo bang was, zag ik mezelf dus als, als heel angstig en onzeker... en echt een hele naarmis. Ja, gewoon heel naar iets om van jezelf te zien. Dat je gewoon echt helemaal niks voorstelt en heel kwetsbaar bent... en heel, uh, ja, heel, heel zielig, maar ook zonder pit. En weet je, echt gewoon dat je zo'n heel naar beeld van jezelf krijgt. Maar ik zag het, dat heb je wel eens, dat heeft iedereen wel eens... dat je denkt van nou, het is allemaal niks met mij... Maar ik zag het dus gewoon lopen over een paar meter afstand. En uh, dat begreep ik ook helemaal niet op dat moment. Ik had ook nog nooit uh, gehoord dat je uittreding kan hebben. En dat werd eigenlijk steeds sterker, dat gevoel van buiten mezelf staan. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik dus dacht van... ik ben hier helemaal niet, want ik wou hier helemaal niet zijn. <tiek> en toen dacht ik dus van nou, ik ben gewoon in mijn hoofd... alleen maar met mijn vrienden meegegaan hier. En uh, mijn lijf uh, zit nog daar waar het leuk was... bij dat feestje waar we begonnen waren ik moet weer terug naar mijn lijf. <lacht> nou, toen wou ik dus weg en toen ben ik dus uh, naar buiten gegaan en toen wou ik uh, dus weer terug naar dit huis. maar ja, ik stond op straat en auto's en lampen en ik, ik echt met geen mogelijkheid uh, begreep ik er iets van. dus mocht ook anders was ik waarschijnlijk wel erg zonder gekomen. Ja. Nou, toen op een gegeven moment toen zag iemand me gelukkig staan, iemand die ik wel kende en die dus de nuchter was, <lacht> die heeft me toen maar naar huis gebracht. ik woonde natuurlijk in alle staten bij mijn ouders, gewoon nog bij mijn ouders. Alles staat er bij mijn ouders aan. Snapte ze het? Nou, ze schrokken natuurlijk heel erg. Dus, Wisten ze wat er aan de hand was? Nee, maar dat heb ik ze wel meteen verteld. Dan ben ik dan dat altijd... vertelde je dat je oh, LSD had verteld? Ja, gedaan. mami, mami, ik ben aan het trippen. Het gaat niet goed. En echt zo van, nee, ik moet nu gewoon. Uh... Ja, ik wou dus nog steeds terug naar mijn lijf, maar ik wou ook gewoon slapen. En Want dat dan waren nog gehoor. gescheiden werelden? Ja, ja, poeh. Nee, mijn lijf dat was nog steeds helemaal ergens anders. Um, wat ik zeg, het is een gevoelsversterker. Als jij een beetje een depressieve aanleg hebt, dan kan je super depressief worden. Als je plotseling de werkelijkheid anders waarneemt en je voelt je daarin gevangen, dan kan je je zeer angstig gaan voelen. Een ander nadeel is dat die gevoelens die je tijdens de trip hebt, ook op een later tijdstip, zonder dat je dat genomen hebt, plotseling weer terugkomen. Flashback noemen we dat. Nou, ik kan me zo voorstellen, je zit te solliciteren ergens. En plotseling zie je degene die jou ondervraagt... of waar je een gesprek mee hebt, veranderen in. Ja, uh, dat zijn toch ervaringen die je op dat moment niet kan plaatsen. En mensen kunnen dan denken van, hé, hey, ik word gek. Ja. In eerste instantie werden uh, LSD-ervaringen gewoon ook gelabeld... als die mensen worden psychotisch. Uh -huh. Want die gingen gedra gedrag vertonen zoals wij dat in onze westerse psychiatrie labelen tot een psychose. Uh, schizofrenie of uh, manisdepressiviteit, depressiviteit. Nou, soorten. bijvoorbeeld, uh, kijk wat ik zeg, de, de, de, de, de, de stimulansen die je, die je vertaalt in je hoofd... die worden diffuser, dus bij wijze van spreken is de televisie te kijken... en plotseling denk je dat je uh, in contact staat met die mensen... die daar op die televisie hun soap uh, aan het doen zijn. Nou, dat is voor een psychiater die niet weet dat jij zo'n tripje hebt genomen... Gewoon een teken van die is zo psychotisch als een deur. LSD is in heel kleine hoeveelheden werkzaam. 50 tot 150 microgram van het middel kan al voor een stevige trip zorgen. Een psychische reis die 12 tot 24 uur kan duren. Het gebruik kende een hoogtepunt in de jaren 60. De jaren van de flower power en hippies. De jaren van San Francisco, Love and Peace, en Happy Together. Wat wij zeggen is, want het is nooit echt verdwenen van de markt. Er is altijd een uh, kleine groep geweest die dat is blijven gebruiken. Maar het zijn ook nooit grote groepen geweest. De laatste paar jaar zien wij weer niet zozeer een trend, want dat vind ik een te groot woord. Maar wel een tendens om af en toe weer wat meer met LSD te gaan experimenteren. Voor één trip betaalt de gebruiker op het ogenblik ongeveer vijf gulden. Maar zekerheid over de sterkte is er nooit. Waardoor iedere trip een nieuw risico inhoudt. Er is weinig kans op verslaving. De risico's liggen in de onbekende effecten op de geest. Met de LSD is het altijd zo geweest dat. Um, zeg maar de, de distributie en de productie voor de zwarte markt. een beetje in handen is geweest van idealisten. Idealisten? Ik zal een voorbeeld noemen. De beroemdste LSD uit de jaren 60 werd gemaakt uh, door een zekere Auslie. Maar Aalsley was dus een uh, scheikundige die uh, ervan overtuigd was dat je door LSD te maken en iedereen te laten slikken, de wereld beter kon maken. Wat dus de grote illusie van veel mensen in die tijd was. Van als je maar LSD slikt en dan zie je er alle maatschappelijke spelletjes heen en dan word je vol liefde. En dan maken we gewoon een paradijs op aarde. Nou, daar geloofde hij ook in. Hij werd natuurlijk ook niet armer van, want. Kijk, LSD, uh, daar heb je zulke minieme hoeveelheden voor nodig. Dat ja, je kunt zoveel doses halen uit één klein vlisje, zeg maar. En zelfs als je het meest lullige prijs daarvoor vraagt, dan krijg je nog uh, aardige bedragen binnen natuurlijk. Maar feit is dat, dat, dat de handel en de distributie en de productie een beetje in, het, in dat idealistische circuit is blijven hangen. Waardoor ook de prijzen heel erg laag uh, zijn gebleven. Maar je doet een beetje voorkomen alsof als je LSD gaat kopen... Uh, bij je dealertje op de hoek... alsof je dan te maken hebt met een soort uh, maatschappelijk werken. Nee, wacht even. Dat uh... nou, het klinkt idealisme en uh, wereldverbeteraars. En... Maar heel misschien uh, heb je wel gelijk zelfs. Ik denk dat er een hoop dealers rondlopen die LSD verkopen en echt... Uh... Ook dat denken dat ze daarmee mensen, mensen helpen of zo? Ja. Het zijn, geen, het zijn vooral mensen die niet het idee hebben van: uh, als ik 25 ben, dan ga ik trouwen en kinderen krijgen en huisjes. En ja, veel kunstenaars natuurlijk. Ook omdat het uh, inspiratie oplevert, omdat je gewoon nieuwe dingen ziet. En uh, ja, ik weet niet. Ook wel mensen die met. Uh, met spirituele filosofieën bezig zijn. Ja, als ik zo naar je boekenkast kijk. Ja, ja. Maar dat zit er dus allemaal een beetje in. Het, uh, uh, je vragen blijven stellen. Ja, vragen afvragen wat, wat nou waar is, wat nou werkelijkheid is, wat je bent. Weet je gewoon ja, waar de filosofie mee begint. van uh, Wie ben ik of wat ben ik? of uh, en wat is de tafel? Hetzelfde fascinatie, denk ik, die mensen hebben met uh, springen. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi gevoel. Maar ik denk een deel van de van de schoonheid ervan of deel van het gevoel krijgt... is ook de wetenschap dat één dat in de zoveel uit de pletten te storten. Dus het is niet alleen de, de andere kijk op de werkelijkheid... die je krijgt onder invloed van LSD, het is ook de spanning. Ja, LSD, oh. nee, het is natuurlijk uh, gewoon een bepaald avontuur. En het is ook een beetje, toch een beetje een... Uh, een bepaald afsterven en weer opnieuw geboren worden. Zo, zo heftig kan het werken, zeg maar... En voor mezelf uh, geldt het zeker dat, dat het daardoor uh, juist interessant wordt. Want er wordt vaak gesproken van... Uh... Ja, maar dan tegelijkertijd komt het ook in een sfeer van de, de mooie verhalen... de mooie voorbeelden die er, hè, zoals je zelf al vertelde... van degene die het ontdekt heeft. En dat gaat dan gepaard met een ja. soort ja van kijk eens even, zo, zo ging het toen nog. Ja. Uh, ja, ze gaan het nog steeds natuurlijk. Nee, ja, maar het, als, ja. alsof je geen titulaar hoort praten over de eerste dagen van de ruimtevaart. Ja, of? ja, maar zo is het gewoon ook. Dat gevoel is er. En uh, het is ook niet voor niks dat uh, een van de termen... Er zijn verschillende mensen in, in gebruik voor uh, mensen die met dit soort middelen experimenteren. Ik wil jij gebruikt heel vaak worden hippies. Maar zal niemand zal zich een hippie noemen. Alleen omdat hij LSD gebruikt. Liever niet zelfs. Maar uh, ja, die noemen zich dan uh, psychonauten bijvoorbeeld. Hoe? Psychonauten. Psychonauten. Dus, dus daar hebben geen we... geen maar psychonauten. Ja, ja dus vandaar geen uh, Geen dus, ja. dus niet een vreemde vergelijking. Nee, ja, absoluut niet. Maar het heet niet voor niks. Ook een trip. Een trip is een reis. Ja. Je krijgt die neiging gewoon om een beetje een apostel te worden. Zeker uh, na, na de eerste trips. Dat merk je ook steeds. Van, jij hebt iets gezien en eigenlijk wil je dat de hele wereld het ziet. Van, hé, hey, uh, dit was zo fantastisch. En uiteindelijk heb dat uh, bij de meeste mensen wel weer weg. Je uh, hebt een wereld van onze mensen, die dingen gemaakt hebben... die wetten gevonden hebben waardoor de natuur aan elkaar hangt... en die toepassen om weer toepassing te maken. Maar er is een oneindig veel verfijndere wereld van de geest. En die, ge die wereld is zo verfijnd dat die zich uitstrekt... ik zou eens zeggen, tot de grens en overgrens van leven en dood. Ik heb mezelf gevoeld als een, als een stip maar zo intens is niet te geloven zo intens zo klein, zo'n stip maar dat, dat is tegelijk een kosmisch gevoel en, en dat, dat te later toen ik, heb ik gedacht dat is natuurlijk toch dat is eigenlijk het wezen waar alles om gaat je komt als een stip aan en je gaat als een stip weg uit deze wereld u heeft me meer gegeven dan de eerste keer hè? ik heb er een beetje meer Ik ben zo godverdomme bang. Wat gaat dat? Ik weet niet waarom ik moet huilen. Ik kan mijn angsten niet uithuilen. Nu zit het maar eens dus gemodereerd erbij. Dat er maar niks aan de hand is. Ja, ik zou ik weggaan? Wil je liever alleen blij? natuurlijk nee, niet, ik moet mijn tegenpillen toch nog krijgen weet je wel liever niet de angst alleen achterblijven nee, alsjeblieft niet okay. je bent er in die oorlogstijd natuurlijk toch vaak alleen met angst geweest staat niet dat je er geen angst hebt gehad ik heb er heel veel angsten gehad in de oorlog wat had er bij ons van? Ik zie, ik zie mezelf dus... dus weer kruipen... Door dat, door dat gat heen. Dat is een boekenkast. Maar dus die boeken... die, die konden opzij geschoven worden. En dan moest ik een trapje af naar beneden... moest ik slapen ik ben zo godvergeten bang op het ogenblik hè. het lijkt verdorie wel of, of, of ik gek word van binnen weet u dat ik stapel het gek word van binnen Ik ben de werkster geweest, ruis. Oh, wat ben ik, de geweest. En dat kan je niet roepen. dan zou je verleiden worden. Nee, ik lag daarin, ik lag daar in een... Ik lag daar in een... In een ruimte. En boven waren de verraders, weet u? Dus ik was verraden. Ik mocht geen kick geven eronder. Ik denk, als ik, me nou, als ik, als ik nou één kick geef, dan ben ik verloren. Als ik ben, ja. Het was voor haar ontzettend moeilijk om met een overspannen man om te gaan. En zo overspannen? Dat <laughs> was op, dat, dat was werk zwaar en zwaar overspannen. Ja. Fries. En ik had zelfmoordneigingen. En, oh, ik heb dat dus, meegemaakt. Ja, ja. Toen ik dus met hem uh, getrouwd was, nou, de, eerste, de eerste maanden merkte ik altijd: denk ik, hey, dat is toch heel vreemd, dat is toch niet normaal. Mm. En ik ging me daar echt zorgen over maken. En toen, uh, ja, toen ging ik toen toch dingen vragen. Denk, ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat vind je daarvan? Of wat we... En ik zei af en toe dingen. Ja, zei, jeetje, je hebt gelijk. Dat is het. Ik zei, jij leeft altijd in een kokon. In een, kokon, eh, glazen kokon in een glazen ja. kokon. Een glazen kokon. Jij leeft niet in de werkelijkheid. Jij leeft in een belletje of een kokon. Ja, dat zei ik, een kokon. Ja, ja. Nou hè. Uh, dat komt ik op de goede vrouw ik, dat me me, me, nou. was, ja. Maar ik, ik wist niet hoe ik eruit kwam. Ik wist niet nee, hoe ik eruit kwam. Ja. Het was inderdaad, je was echt goed verheen. Ja. En, en dat... Ze zei, ik was hard. En dat was ook zo. Maar dat was allemaal door angst. Ik was ontzettend bang. Ik was ook bang voor haar. Ik was bang voor mijn kinderen. Ik was bang voor alles. En, en dat... dat uh, door, door de ASD is dat allemaal open gegaan. Het, ik heb gezien dat mensen op een normale manier gezien, uh, leren zien... En, ik kan niet uitleggen. Ik, ik heb gewoon mijn eigen het plaats in deze wereld is me duidelijker geworden. Weet je wat ook zo gek was? Na zo'n beurt heb ik een tijd lang gehad dat ik gevoel gehad dat ik heel lang was, dat mijn voeten doorgingen in de aarde, helemaal naar beneden. En dat was niets anders dan een gevoel dat je in een, in, een, in, een, in, een, in een lijn zit van grootouders, ouders, kind, kleinkind. Dat gaat zo door. Hè? Ik voelde dat ik, ik er zat, in mij zat de tijd nu. En eerst was ik maar iets wat zweefde. De wortels van je bestaan. De wortels van mijn bestaan, precies. Die voelde ik heel, heel lijfelijk, voelde ik als mijn voeten in de aarde prikken. Gek, hè? Ja. De originele geluidsfragmenten van de LSD-sessies van professor Bastiaans hebben we in geluid vervormd en daarmee de stemmen onherkenbaar gemaakt om anonimiteit te waarborgen. Ik voelde een vreselijk persgevoel bijvoorbeeld. Nou, dat was waarschijnlijk mijn, ge mijn geboorte. En de geboorte is iets wat bijna altijd in LSD-beurten... als een van de trauma's naar boven komt. En uh, die wordt dan met veel op veel manieren beschreven. Van duivels met messen en, en spieren en, en uh, weet ik veel... En, bij het begin van de eerste beurt zei ik... ik ga nu een roest tegemoet, zou ik niet verslaafd aan raken? Nou, zei hij, het is niet iets om maar verslaafd aan te raken, dat zul je wel merken. En daar hij, had hij gelijk in. Het, ja? is, het was een kolossaal ervaring, niet iets wat je op je eigen houtje nog eens zou aanpakken. Want... Het is niet dat er zich een soort verlangen van je meester nee, Nee, het was, echt, je kwam, het was alsof je in een soort verboden land, wil ik niet zeggen... maar in een geheimzinnig land kwam... waar je allerlei dingen tegenkwam die je bekend waren... Ja. Wat waarschijnlijk nog groter was dan dat je gezien hebt. Maar God zei dan: liep je in de hand van een oude en wijze begeleider. Uh, ja. En kon je op het eind het land weer verlaten. En op het eind kon je er weer uit. Ja. Aan zijn hand. Ja. Een RVU-documentaire uit 1994 van Vincent van Merwijk over LSD. En daarmee zijn we rond. Woord voor deze week. Alle grenzen zijn wel zo'n beetje verkend, dacht ik zo. Op wwwfacebookcom www.facebook.com/woord.nl kun je veel meer informatie vinden over het programma Woord. En ook op de website www.woord.nl. En mailen kan je altijd doen naar woord.nl. Techniek deze week was in handen van Anne Bakema. Dankjewel, Anne. Volgende week zit hier Maarten Westerveen en zometeen het Radio 1-journaal hier op Radio 1. Ondertussen een tip over grenzen en grensoverschrijdingen gesproken. De Frans-Libanese trompetist-componist Ibrahim Malouf. Hij mengt. Arabische toonladders met jazz, funk, pop en heavy metal. En aanstaande dinsdag staat hij in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. Dit is van zijn laatste album, het stuk True Sorry. Het is een tip om daar aanstaande dinsdag naartoe te gaan... en ik zou zeggen geniet nog even van Ibrahim Malouf.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 Teken dan deze week in alle stilte de petitie op amnesty.nl. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan?